Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Het gaat echt wel diep naar binnen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, yeah. En het werkt heel helend. I'm gonna call it, just like I see it.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 Heerlijk als een vrouw dat zingt, hè. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Oh, dat word ik echt... Oh, ja, heerlijk. Gewoon als een vrouw dat zingt. I'm a fool for your baby. I do everything. I everything. Everything for you. We zaten in de plaat. I do everything for 10 dollars. I do everything. Nou, uh, ga maar uit de kleren dan. Nou, als we toch uit de kleren zijn, dan is hier nog wel een leuk bericht natuurlijk. Een half miljoen mensen worden er verwacht in Buckingham Palace. Gaan ze naakt? Nee, ze gaan naar de jurk, jurk kijken van Kate Middleton. Die is getrouwd met uh, Prince Williams. Hier wat opnames daarvan. Nadat de jurk uh, opgehangen is. En een kwart van de toegangskaart zijn nu al verkocht, dames en heren. Jawel. jurk en de schoenen worden nu licht schoongemaakt. Dus er zijn niet echt vlek op aangetroffen. Ja, de koninklijke persoon zweet bijna niet hè? Nee, nee, die zweet niet. Dat is helemaal weggehaald. En uh, ja, de onderkant van de jurk is vooral natuurlijk een beetje smerig geworden. Om dan nou, er zit namelijk een hele lange sleep aan. En dat ja, maar ja, Als voor. je die gewoon op de grond legt, dan zie je het toch niet. Nee, dat is waar. Maar ja, daar het wordt is natuurlijk een, een beetje end, omhoog. Het is een lang eind. Ja. Uh, 20 meter 2,5 ja, nee, meter. 2,5 oh, meter. Een kleintje? Ja, dat is een kleintje zeg. Jeetje. Nou, in ieder geval... Um, um, hij wordt daar... Je kan de komende negen weken van dichtbij bewonderen. En er zijn natuurlijk ook allerlei... Ja, onder andere een Schotse distel, en Engelse roos op uh, aangebracht. De, die kan je alleen van dichtbij bekijken. Want als je gewoon naar die jurk kijkt, zo op een afstandje. Ik zie helemaal niks. Dus gewoon wit. Het is wit, ja. Wit. wit. Oh, Smetteloos. Ja. Dus uh, Smetten, smettenloos. zorg dat je nog een kaartje krijgt, dan kan je hem uh, van dichtbij bekijken. Ja, het is toch wat... Ja, leuk hè. Tweede gedeelte. Wat heb ik nog voor dingen? Ik heb uh, ook wel, uh, well, ja, die zullen daar ongetwijfeld ook wel heel veel van die sieraden uh, daar zijn ook. Uh, in dat uh, paleis. Uh, ja. uh, koninklijke sieraden en alles. Maar ja, ze worden ook wel eens gestolen, die sieraden. En er was dus een man in Utrecht. Helemaal niet ver weg. En die waren uh, allemaal spullen gestolen. En uh, toen zei de politie van nou, ga je maar eens eventjes kijken in de, in de buurt. Op internet en in de winkels. Kijk maar of ze misschien uh, te koop worden aangeboden. Zij gaat naar een winkel. En hij gaat daar een beetje kijken, komt er een band binnen en die wil net die gestolen sieraden van die man daar gaan verkopen. Oh, dat was wel mm. een slecht gekozen moment van de dief. Ik ja. bedoel, hij moet voor het ook maar een beetje kijken van wie je dingen steelt, dan kan hij een beetje hun hoofd in de gaten houden. Ja, na een schermitseling in de zaak kon de politie de verdachte uiteindelijk enkele straten verderop aanhouden. Maar de man had dus wel een mes bij zet. Oh! En de juwelier raakte lichtgewand. Maar ja, de, de, de dief is aangehouden en die zal ongetwijfeld wel flink op zijn falie krijgen. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, ja absoluut. Het recht zal zegenvieren. Ha, zeker weten. Man, die gaat helemaal lustig gewoon. Tweede geweldig in het radioprogramma en straks nog veel Heel meer. Lozen. Ja, hallo. En uh, straks wel nog meer. Uh, um, um, video die auto uh, Maar verder natuurlijk ook hele leuke muziek. Nou, ik probeer wel leuke muziek te draaien. Nou, ik heb het idee van, nou, zit, staat er ook een spookhuis hier op die kermis of zo. Oh, die is kermis in, ja, dit is in kermis de stad. Hier. Ja, okay. Maar ik, ik, ik, ik heb gisteren ben ik even overheen gelopen, maar oh, wat een wind. En ik denk van dan staan al die mensen die daar in die. Uh, in die flats zitten daar, ja? van het Plein. Die zitten daar en, en dan huur je een weekje, huur je dus een, een, een appartementje in Zandvoort. Ja? En bof jij even, precies die week heb je die kermis voor je snuffers. Oh, kan je de man. zee niet zien. Vergeet Tilburg. Oh, dat ja, dat is wel een nadeel. Ja. Ja. Vergeet Tilburg, kom naar deze kermis. En had je het over een wind? Zodra je aandrang voelt, moet je gaan. <middels> Conceptions we both surely have Like what if the cross is Het's Battle of Yesen. Sorry. Ja, ja rustig maar. Het van die Coca Cola. Nou. Is dat uh, van die Coca-Cola? Oh, zo, dat zou je wel Daar zou je reclame voor kunnen maken. En nee, raakkolen is ook goed. En pepsi en Coca cola en oh, Coca-Cola. we hebben ze allemaal gehad nu. Het is uh, Toepakleefd in de zaterdagmuntje. En uh, wij, uh, ik, ik zal nog even het bericht laten lezen van de. Van de, de noem je dat? De Nijwegse vierdaagse. Dat is dan wel een leuk stukje. Namelijk dat uh, de oudste deelnemer was 90. Ja, die Kut? heeft uh, nog even gelopen. 90 jaar oud. Maar er werd één man werd van het koer afgehaald. Een 45-jarige uh, wandelaar uit uh, Milligen. Die had namelijk zijn vouwfiets uitgevouwen. Ja, het duurt al zo lang. Je mag wel van je vouwfiets uitvouwen. Ja, maar toen ging hij op fietsen, dacht je nou... ik als je nou aan de hand meeneemt en daar zijn bagage op of zo. Ik vond het wel weer grappig gewoon. Ik vind het wel knap. Zou je die vouwfiets dan hele op zijn rug hebben gedragen? Dat vraag ik me dan wel of. Of het is een heel klaar vouwfietsje. <laughs> ja, nou, ik en vind dan dat het dan wel. dan al... weer doorheen, denk ik. Ja, dan, dan vind ik dan wel weer heel petje af dat hij de hele tijd met die vouwfiets op zijn nek hebt gelopen. Ja, dat vind ik wel weer knap. Misschien was het wel een militair, maar je, je, je ziet ook die militair met zware bepakkingen. Zware bepakking, ik, oh, wat erg. Nou, de meeste mannen zijn ook zwaar bepakt. En het grappige is dan, je, dan loop je in die, die Nijmeegse vierdaagse. En dan denk je, oh, ik wil gefilmd, kom ik op de televisie? Komt er een tekst onder die? Ja, uh, driekwart van de mannen die liep was te zwaar. Denk je, nou, lekker! Kom ik in beeld? Gaat het over mijn dikke buik? En er werd ook gevraagd van, ja, uh, sport je dan het hele jaar door wel? Nou, nee, niet veel. En één uh, vrouw zegt, ja, hij is sinds uh, vorig jaar dat hij de, vierda de, de, de, de Vierdaagse heeft gelopen, is hij tien kilo aangekomen. Het komt vast door het ene ijsje. Ja, <laughs> nou, ja. niet dus, maar het, het is wel waar. Ja, maar mannen de, worden te zwaar. Maar ik vind het ongelooflijk zwaar, die, uh, of die Vierdaagse. Want ja? volgens mij, uh, hey, je, je mocht kiezen tussen de 50 en de 60 kilometer of zo. Zoveel? Zoiets. Ik dacht 40 of zo, 30 en 40? Ja, het is echt ah. afschuwelijk. Wat doen mensen? elkaar? Nou goed. Ja, dat, ga je, dat doe je toch hier: je parcours, ja. route, afstand. Jij gaat kijk, er nu nog even in verdiepen: 30, 40 en 50 kilometer. Nou. kan je dus kiezen. Maar de laatste, uh, ja, het is gewoon net... Uh, je kan kiezen, maar 30 kilometer is ook een hoop hoor. Even zonder dolle. Normaal als je gewoon wandelt, ja? wandel je 4 kilometer per uur. Dus dan zit je aan 7 uur als je een beetje doorstapt. Maar ja, als je dus inderdaad uh, dat echte marstempo... Nou, dan ga je misschien 6. Dus dan doe je er uh, 5 uur over... Maar het is wel een zware belasting. Ik heb een andere sport. Ik wil polen! Ja, dat vind ik lijkt me veel leuker. Ja, ja, dat is leuk. Maar uh, ja, als je, je kan ook nog... Er ja, was ook nog even een, een wandel gebeuren hier. Ja? Yeah? Dat een, een Oostenrijker een uit Salzburg is bekeurd... omdat hij te traag een zebrapad overstak. Hoe <laughs> vind je dat? Hij moet 40 euro betalen. Hij was gewoon op stap met vrienden. En toen ze tegen vijf uur s'nachts... Nog een zebrapad. hartstikke rustig... Yeah pad overtuigd, kwam hier zo'n man tegen en die vroeg hem iets. En toen bleef hij staan en blablabla, bla bla bla, even te kletsen. Plossing stopte er een politiebusje. Vijf agenten noteerden hun gegevens. Hij zegt, ja, het was komisch, het was eigenlijk ook wel spannend. Hij moest eigenlijk wel lachen, maar ja, nu moet hij 40 euro betalen. Ja, hij wil er een zaak van maken. Oh, ik, ik kan me er zo over opwinden, ook van die oude man. En die dan toch nog, ja, ik ben zachtig, ik rijd nog steeds in de auto. Ja, dat zie ik, er rijden heel veel mensen achter hier ook. Ja. Alles op de straat. <laughs> of niet meer. Nou, sorry, ik moet een beetje uitkijken hier in de buurt. Want die woont toch wat gemiddelde leeftijd. Is die toch hoger dan de rest van Nederland. Echt, met waar? en hout en heemsteden zijn toch allemaal van de oude mensen. Hebben ze hier uh. niet zo'n kamp gemaakt met allemaal van die oude mensen. Gewoon bij elkaar. Ja, dan het kunnen ze namelijk het tempo allemaal ja. omlaag gooien. Dat, is, dat zou wel een idee zijn. Dus moeten we hem iets bouwen aanvragen. Die dan zo'n zo programma gaat presenteren. Het dorp, weet je wel. Een speciaal een park voor oudere mensen. Met veel groen. Bij elkaar. Ja. En uh, daar kunnen ze ook langer uh, doen over het zebrapad heen, stappen, dat soort dingen, man. Nou, oh. ik zie dat Jolanda nu niet echt heel enthousiast nee, is. Nee hoor, nee, nee, nee. Uh, ik zit gewoon nog we. even te kijken. Gemiddelde leeftijd doe ik op een gegeven moment. Oh, dan een... kijk je maar even. Ik kreeg 32,6, en dat was een feestje bij Ries. Nou, het zal wel. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, ja, straks nog meer uh, cijfers. Want daar is. Ja, daar is de vrouw hier in uh, de studio is nu van de cijfers. Absoluut. Ik ben meer van de emotie. Vaak is dat andersom. <laughs> Jawel, get it. Sorry, je ja, moet even kijken wat uh, De Big Talk Ik, ik zei toch nog zo, het leidt zo af allemaal Ja, al die dingen die we momenteel allemaal geïnstalleerd hebben Ja, ja. we zijn zo druk over het programma te praten Om jullie te vermaken Ja en dan vergeten we je nog. Nou, dat is, is wel heel erg. Dat is wel heel bizar ja. gewoon. Getting away van Big Talk. naar voren nog Bethoff. Oh, had ik al gezegd. Mr. Light. ook. Ja. Dus uh, Toepak leeft op de radio. En we hebben nog wat leuke wetenswaardigheden. Ja. Onder andere natuurlijk. Daar kunnen we, Daar moeten we gewoon over ja, praten. Ja, hadden... Sex! Yeah! Nou, er is dus een man uit Hezen. 22 jaar oud. Dus dat is nog een jonkie. Die heeft woensdag aan de politie toegegeven. Ja, hij werd helemaal in de houtgreep genomen. Ja? Dat hij in maart en april... Vanwege een weddenschap voorbijganger schrik heeft aangejaagd met, met een kunstpenis. Hij was gewoon aan het fietsen en toen, toen liet hij hem, misschien had hij hem omgehangen, dat weet ik niet. Ik, ik wil graag altijd beelden erbij zien. Ja. Maar hij heeft gewoon die kunstpenis laten zien. Ja, nee, leuk. Maar ja, hij kreeg, de, de politie kreeg ongeveer een handvol meldingen over de vermeende scherpsel. Ja, hey, hallo, is het nou vermeend of is het gewoon echt? Als jij zo'n ding laat zien, vind ik het toch wel echt wel, wel, wel heftig. Ja, maar twee tieners even dus twee keer de aangifte gedaan dat ze de man zagen. En uh, hij heeft gewoon wel een proces verbaal uh, aan zijn broek gekregen. Dat is suf. Ja, en hij moet gewoon zijn broek ophalen. En de officier van justitie zal laten oordelen wat hij met zijn zaak moet gebeuren. Ik zou gewoon zeggen... Een spanking met die kunstbenen. Hatsé. Oh. Nee, nee. ja, Openbaar. Nou, als ze toch op de seks tour zijn of in ieder geval iets wat ermee te maken heeft. En Thijsman heeft de prostituees ingehuurd om illegaal ivoor als jachttrofee naar Zuid van Zuid-Afrika naar Azië te kunnen smokkelen. Wat heeft dat met seks te maken? Huh? Nou goed. Hij, uh, hij legt verder uit, hij heeft namelijk uh, 40 horens van neushoorns verkocht. op de zwarte markt in Azië. Die kwamen dus uit Afrika vandaan. En uh, hij had ze gekocht voor ongeveer 6700 euro. Dat is goed betaald, zou je 40 denken. 40 levens van neushoorns, hè? Want ja, zo, zo, zo moet je het ook zien. Ja, verknald gewoon. Oh. En hij verkocht ze uh, in uh, Azië voornamelijk uh, voor 39.000 euro per kilo. Want. Ja. Uh, uh, dat is een lustopwekkend middel. Dan zit ik wel te denken, waarvoor moest je daar procedurees voor gebruiken... ...om dat te smokkelen van die horens. Ja, jouw fantasie Fantasie laat, laat helemaal op los hierbij. Ja. Ik zal even in die uitleggen hoe ik dat uh, voor me zie. Maar nou, goed, in ieder geval... Ja, ze moesten toch iets anders doen nu, die, uh, die procedurees. Dat is misschien wel weer positief. Maar ik vind het ook zo waanzinnig. Want ik bedoel, het is, het is inderdaad een teken van kracht natuurlijk, hè. Zo'n uh, ja. neushoorn. Maar die beesten, ja, die wegen volgens mij wel duizend kilo of zo. En dan worden ze gewoon vermoord. Alleen om, de, om die horen, weet je. Denk je ja. Van, ja. Maar net zoals bijvoorbeeld bij sommige tijger. Ja? en al die dingen meer. Van, het is ook van dan krijg je de kracht van een tijger. Dat ze dan ook hun geslachtsdelen malen. En dat het dan vandaar ja, dat kracht. kracht Wat is dat toch Maar al het, al, het is een beetje het idee van een totem, hè? Want je vroeg altijd dat uh, bij Indianen. Als ja? je een bepaald dier doodde. dan ging uh, zijn geest ook op jou over. En daardoor kreeg je de kracht van uh, een sabeltandtijger. En weet ik veel wat. En daarom droegen ze ook die. Uh, Tanden in zo. Oh ja? ja, ja natuurlijk Hey, valt er nog wat te lachen Nou, ja. vraag me af hoe met ah, al de dierenleed Wat we hier Ja, ja nou, Ik moet wel zeggen van ook die mannen Wat ik net al zei van met die kunstpenis Wat soort van straf Hij nou, moet gewoon net als die Bengaal ook een steen aan zijn geslachtsdeel Naakt door het dorp heen dragen Dat zal hem leren Oh ja, dat lijkt me echt nog goed oh, yes. Yes, yes. Ja. Terwijl zijn volk omkomt van de honger en onafhankelijk, uh, afhankelijk is van internationale voedselpakketten zet uh, Kim Jong-il. Je kent hem wel. O, hey, ja precies. Ja, ja. Uh, je ziet niet het verschil tussen een foto van uh, 20 jaar geleden en nu. Alleen dat, nou misschien heeft hij één, uh, noem je dat nou? Uh, Eén rimpel meer. Eén rimpel meer. Maar verder ziet hij precies hetzelfde uit. Ook die emoties zijn altijd gewoon, die zijn ver te zoeken bij hem. Maar de dictator is gek op Big Macs uit Amerika. Vandaar niet de laatste speciaal invliegen. Echt stapeltjes de brood. gewone hamburger is gewoon veel lekkerder. Ja, Big Macs. Ja, het is echt zo ontzettend fout, die Big Mac. Er zit allerlei ellende in en zo. Je weet, ja. Ik wil ook niet weten of het aan vast vasthangt. Maar het is, het is goed fout. Maar dat past helemaal bij Kim Jong-Nikkel natuurlijk. Ja, maar je hebt bepaalde supermarkten, Gewoon ook in Nederland. En dan kan je gewoon lekker, lekker een hamburger halen. En die zijn zelf wel lekkerder gewoon. Ik bedoel, dan zit het niet zoveel. Ja, ja, ze zeggen dat er geen troepen in zit. Maar ja. Nee. Oké. Okay. Um, ja, nou, ik, ik zeg Laat me lol gaan maken Ja, even een nieuwe single van de Arctic Monkeys the Hellcat Spangled shalalala. <laughs> wat is dat nou toch? Het is echt, dat is de nieuwe titel Denk de tuin van de dam, Je denkt, oh, wat spreekt hij nou uit? Is dat weer een van zijn foutjes? Nee, Hellcat Spangled Shalalala. De Arctic Monkeys, dames en heren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 Schengel. Zoiets is het. Goed, uh, de, de Arctic Monkeys. Ja, ze worden langzaam toch wat softer. Allemaal wat zachter. Hier denk ik, ach, ze gaan voor het grote geld. Het geeft het allemaal niet, want het is nog steeds wel geinig, natuurlijk. Uh, Toenbaklijstje bijna, Het is twee minuten over half tien. En zoals Jolande zei, dit is de tweede geur van. De Nieuws uit Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort nieuws! Yay. De wervingsactie. Wacht, wacht, oh, wacht, nog even. Wij bieden onze excuses aan voor dit programma. Ja, dat had ik nog niet gedaan. Nee, dat is waar. Dankjewel. Uh, geaccepteerd. Ja. De wervingsactie van de Zandvoortse vrijwillige brandweer om te komen tot uitbreiding van het korps, vorige week zaterdag in Nieuw-Noord heeft een redelijk succes opgeleverd. In de vijf uur dat de spuitgasten aan het spuiten waren, nee. hebben zij een aantal geïnteresseerden mogen ontvangen waarvan uiteindelijk toch drie het sollicitatieformulier hebben ingevuld. Nou ja, Rocco Termaat van de VRK hè, dat is het Veiligheidsregio Kennemerland ja, die, die zegt, van, nou dit is toch wel een redelijk succes. Als je bedenkt dat we acties hebben gehad die niets, hoort u ons, niets hebben opgeleverd. Oh. Dus nu eindelijk drie erbij. He, he. Sure. Uitbreiding. Maar ik vind, ja, brandweerman, het heeft wel wat, maar ik ben te houten. Het moet onder de 45 zijn. Ja, wat een mazzel. Ja. Dat niet vroeg weg. uit Zandvoort. Oké, okay, ik heb hier een oud nieuws uit Zandvoort. Dit, ik, ik, ik las het in het, uh, het krantje van Zandvoort. Maar het gaat er eigenlijk over Haalem. Nou, afgelopen week is, uh, uh, is er een koffer gevonden in een auto met bijna een miljoen. Kijk, ja, nou. Al die wordt wordt worden naartoe gegooid. Zit er nog wat in of niet? Ja, ik uh, kwam uit die koffer. Die oh, was allemaal neepje. allemaal, mee je. Oh, allemaal ne Maar goed, uh, bijna een miljoen euro zat erin. Uh, uh, kijk, uh, bij een hotel uh, uh, arriveerde een taxi... En vlak daarbij stond ook een agent met uh, uh, geen uniform aan. En er stonden ook nog uh, bruiloftsgasten. Die hadden daar een feest. En die zagen het allemaal zo aan. En dan zeiden hé, hey, wat is dit vage die situatie? Die agent sprak iemand aan. En ze vertrouwden niet. Dus uiteindelijk uh, uh, hebben ze het boel tegen kunnen houden. Omdat namelijk, hij moest van het terrein af via een... Parkeerpas en die had hij niet. Of die werd ontfutseld. En uiteindelijk is de echte politie erbij gehaald. Toen bleek dus in de auto een miljoen euro te zitten. Mag, mag die politie dan zomaar de, dat ding openmaken? Ja, blijkbaar. Die koffer. Nou, ik weet niet. Dit is allemaal op, uh, op het feit dat, eh, dat meerdere mensen hadden gezegd. Dit is niet helemaal in de haak. Ze hebben politie gealarmeerd. En toen hebben ze dus een miljoen euro gevonden. Ja, waar, waar gaat het nou heen? Is dat, gaat het nou een schatkist? Ik vraag het me altijd af. Jij hebt altijd zoiets het... van, ach, waar gaat het naartoe dat geld? Ik ja. wil graag dat geld hebben. Kijk die druk. Kom op, nou met dat geld! Ja, maar die drugs worden vernietigd. Maar ik denk van ja. Dat is ook heel veel miljoenen waard. Dat, ja. kunnen we, dat kunnen we gebruiken voor Griekenland. Maar er zat geen drugs bij trouwens. Nee, er zaten geen drugs bij. Nee, die waren bij. net verkocht. Waren <laughs> waarschijnlijk. Ja. Op afgelopen woensdag 20 juli heeft de lokale burgemeester Wilfred Tatis een nieuwe Nederlander verwelkomd, De heer M. Fatahi. Tijdens een korte ceremonie stond de lokale burgemeester stil bij wat dat betekent. En hij ontving een certificaat van Nederlanderschap. Euh, meneer Fatahi natuurlijk. Een mooi boek over hoe het hoort in Nederland. Jawel, de regels, de rules. En natuurlijk bloemen. Nu Nederlander is en zijn werkgever kan hem nu nog beter inzetten. Voor werkzaamheden in het buitenland staat hier. Dat dus, vind ik nog weer vreemd. Dat is wel raar. Maar ja, in ieder geval uh, iedere drie maanden wordt de naturalisatieceremonie uh, gehouden op het Raadhuis. Dan krijg je dan een certificaat dus van Nederlanderschap en kunnen gelijk een nieuwe paspoort aanvragen. Nou, goede zaak toch? Ja, ook een goede zaak is dat... Uh, ja, wel, de zandsculpturen gaan weer komen. Maandag gaan ze beginnen. Maandag... Nee, nee, nee, dinsdag gaan ze beginnen. Dat is 26 augustus tot en met 13 november kan je in Zandvoort... Ja, die sculpturen weer zien die van zand zijn gemaakt. Dat is niet het zand wat je op het strand zelf kan vinden. Er wordt speciaal zand gestort namelijk. En niet zomaar wat zand. Ja, echt. 40.000 kilo zand wordt er gest, uh, gestort. Ja. En dat is een speciaal soort zand waar ze echt goed mee kunnen... Uh, Sculpturen mee kunnen bouwen. En, uh, nou ja, ja, wat is het? Wat is het ook weer? Uh, noem je het, uh, het thema? Oh, Walk of Fame. Omdat ook de Walk of Fame namelijk ook weer okay. terug is in Zandvoort. Maar ik vind het ook wel weer uh, positief. Want dan ja? is straks is die kermis voor hun neus weg. Dan heb je die kamers gehuurd. En, uh, ja. met die kermis. en dan, als ze het nou ook daar doen, dan, om hun te belonen. Ja. Dat ze dan naar die mooie sculptuur kunnen kijken. Want die zijn nooit zo hoog als die kermiszwaai Ik zit even te kijken hoe Zonder je? geluid. Ja. Ja, ja, zonder geluid. Want dan ben je even in de stad van zeg. Dan ga je op vakantie en dan zit je in de midden in de kermisattracties. Dan denk je nou, gezellig. Lekker maar er komen dan. dus vijf zandsculptures die zullen daar reizen. En uh, ja, dat is echt een. Kunst gewoon op zich. Er zit een foto bij de bericht denk, wauw, hoe ze ja, het, het voor elkaar Ja, het is mooi hè? Ja, ze doet echt met zo'n schoffeltje helemaal zo hartstikke mooi. Ja, ze zijn ik echt heb nog een laatste berichtje, mag dat? Ja, ik heb wel. Of had jij ook nog eentje? Nee. Maar de ambulances en de, uh, uh, meldkamer Kennemerland zijn weer de snelste van Nederland. En ze hebben deze week voor de vijfde keer op rij de resultaat gepresenteerd voor de ambulancezorg in ons land. En ze pakken echt goed uit voor de regionale ambulancevoorziening Kennemerland. En uh, in 2010 is hij 37.000 keer ingezet. En waarvan 20.000 ruim om spoed gevallen. Nou ja, ik, vind het, ik, vind, ik, ben helemaal, uh, ik ben helemaal trots op ons. Ik vind het echt geweldig. Binnen 15 minuten hè, waren ze bij de patiënt. Je weet, In 95% ze... van, procent, procent van de gevallen. En kijk uit, ze zijn echt snoei, snoei, snoei, snoei hard zijn ze hier. Ze gaan er echt voor de... Ik ben er. 100% van overtuigd. Ja, dat is ja het maar ik vind, het, blijft, het blijft, vind ik gewoon regionaal, niet regionaal, maar landelijk. Die toestanden die er gebeuren dus, hè, bij die ambulances en zo. Dat mensen van, ik maak je dood als je me niet eerst helpt. Ja. Je, dat soort dingen. Mm. Denk van, oh, ik zou er inderdaad ook niet meer willen werken Nou, nog even één uh, laatste bericht namelijk. De politie hield rond kwart over drie s'nachts een 21 jarige halen maar aan. Ook niet van hier, hè. Hij werd aangehaald in stand namelijk. Ja, de man voldeed niet aan een bevel. Uh, of vordering, uh, oftewel, uh, je moet stoppen. Hierdoor kreeg hij, uh, ontstond er een korte worsteling. Maar de politie hem uh, nou ja, onder controle op de grond werkte. Weet je wel. En, uh, fixeren, weet je wel. En uiteindelijk is hij ingesloten in het politiebureau. En toegesproken. En toen werd hij weer op zijn weg gestuurd. Gelukkig maar. wegwezen, nou. Tijd voor de landkeuze. Nou, je mag, mag gespringt worden. Maak een aardbeving. Ja, ja, precies. En uh, daardoor is dit een hit geworden. Volgens mij ook wel. Ja, want Bluff zat eerst te spelen van, uh, van Lionel Richie. Nou, als, als Bluff zeg maar een, een, een plaat gaat uh, spelen, dan sowieso moet je... Dan denk je, daar moet ik echt vet overheen Dus Toen werd uh, Hello nou, gedraaid. Deze is wel gezellig, ja. Ja, want ik bedoel, uh, daar word je toch echt heel naar van. Ik vind wat ik heel naar vind trouwens, is iets van Dick Hout. Die het plaatje van de uh, Plash van uh, de die Nederlandse band hebben uh, gecoverd. En daar hebben ze een Nederlandse versie van gemaakt. Uh, Wil je naar het strand met mij? Dan moet ik echt zo van overgeven van die plaat. Sowieso van Dick Hout. met de, de zon, zon, zon. Ja, naar het strand. Naar de zon, zon, zon. Ja. La, die. Ja, oh, nou, ik vind ook... Maar en, en hij, dat... hij begint er toch in te slijten bij me. Dat ja, ik nu ja. al denk van... Ik zit al automatisch in mijn hoofd zon, zon, het komt toch? Uh... Ik vind het zo goedkoop. Ja, Laat het ook... in godsnaam dat geld naar, naar, naar Afrika gaat, hè, wat hij daarmee verdient. Want ik wil het dat? Niet... Dat, dat doet hij? Nou, dat, dat, oh, vind, dat ik vind ik gewoon, dan weer een goede zaak. Dat, dat zou bij hem passen gewoon. Samen met Bluff, die is ook altijd voor de, dat soort acties in. Nee, Daar daarom wil... moet dat geld heen uit die auto, naar Afrika. Ja, precies. 10 miljoen. Ja, ja zo'n politieactie kost ook wel wat geld, hè? Ja, oké, okay, dan dat Want dat zie je altijd bij die crime scenes, Dat je denkt van, hoeveel politiemensen lopen hier eigenlijk rond? Ja, en wat ja, doen ze? Nou, ja, ze staan bij het lint. En wat doen ze verder nog iets? Verder niks. Ja, maar dat vind ik altijd zo ongelooflijk in Amerika. Van dan is er uh, uh, jongens, een uh, tulu-tu, bakkie-bakkie. Er komt een man daar. Allemaal in één. En dan zie je dus echt dertig auto's in één keer. Vf. Ja, en ik echt heb zelf waarsinnig. Ik heb zelf in de straat gehad dat ik namelijk een overvaller zag. Bij een overvaller. Nou, gewoon een jongen die had ingebroken bij de, bij de buren. En de ene buurman zag het ook. Ja, dat klinkt dan zo heftig. Weet ja, van, ja. Gewoon een jochie van de straat die denkt van... Hé, hey, ze zijn niet thuis. Laat ik eens kijken of ik wat mee kan nemen. Ja. En die was door het open raam naar binnen geklommen. En de buurman zag dat ik ging voor het huis staan. En die ander de buurman ging aan de achterkant staan. Dus ook kon geen kant op. Dus ik nou, kom maar naar buiten, weet je. Op een gegeven moment werd de politie gealarmeerd? Die kwam, nou, vrij snel. Eén auto, twee auto, drie auto Vier auto, Even vijf maar, auto. Zoveel. En uiteindelijk een politie op een motor. En dat stond allemaal in de straat. ik ging de voordeur open. Nou, nou komt er toch een crimineel naar buiten. Klein jochie van 16. <laughs> hij had zijn spijkerbroek uitgetrokken. Want die was vies. En hij had hem bij de was gedaan. En hij had een ander spijkerbroek aangetrokken Nou ja nou, Dat vraag geloof ik helemaal niks van Want die ken die buurman Die heeft een dikke buik Nou Daar kan je met z'n tweeën in, in die spijkerbroek Nou ik zal je wat vertellen Want nu hebben ze over dit mannetje Ja Dat er in, in, in uh, Tsjechië was er, uh, Donderdag heeft een man ingebroken In een huis op een volkstuinencomplex Ja en hij had blijkbaar honger, dus hij heeft gewoon even in die koeken zitten kijken. Van nou ja, er is toch niemand in. De... Ik ga je gewoon even relaxen, dit is een relax-complex. Ja? En uh, toen heeft hij dus gewoon een kippertje zitten te grillen en te <laughs> roosteren. En toen de huurders van het tuintje er zo'n sessie aankwamen, Ja, toen vertrof ze die man aan. Maar hij vluchtte, maar hij was zo lam. Dus uh, ja, uh, hij kon heel snel worden aangehouden. Heel uh, ja. Maar ja, de politie heeft, had hem toen nog niet kunnen verhoren. Maar ja, uh, hij kan alleen maar bekennen, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Bewoners van de Haagse Sirte-Ma-straat hebben gisteren een uur lang overlast gehad van een schel auto-alarm. En dat alarm bleef maar aangaan. Maar na een 52-jarige woonde de politie inschakelde, en toen hebben ze de eigenaar van de auto achterhaald. Echt, dit is echt frontnieuws gewoon, oh. hè. Zo, man. politiewerk. Wat is echt. Politiewerk weer. Ja, met precies. vijf auto's erop af, jongens. Wat is hier aan de hand? Oh, sorry. Gaat niet altijd goed met die politieauto's? Je hebt er te oh, veel van ook, veel Ja, ze, ze, ze, ze, ze rijden elkaar in de weg. Dan. Niet, niet meteen met schieten. Ophouden. Ophouden nou. Hè? Dat moet je in het buitenland doen, niet in Nederland. Daar moet je niet schieten. Nou, ik heb nog een heel klein berichtje voordat we weer naar, naar de muziek toe gaan. Oh, hebben we dat nog? Ja, dat is leuk. Er is een 22-jarige vrouw in, uh, in, Nederland, nee, nee, in Engeland. En die uh, heeft onderzoekers doen verbazen, want ze heeft dus... Een extra tepel op haar voet. Nou, als je die onder de voeten kieft, dan, Nou ja, die plek is de voedsel en die leidt tot open monden. Oh, weet ja. je oh, ja. ja. Nou ja is tepel een tepel heeft plek. echt alle overeenkomsten met een normale tepel. Ja. Een tepelhof is duidelijk zichtbaar en er groeit zelfs haar op. Maar oh. nou, de vrouw heeft helemaal geen hinder van een tepel. Maar het is ook onduidelijk of zij erover denkt om de opvallende afwijking weg te laten halen. Maar ik denk dan zelf van, dat is wel handig. Dan kan je dus gewoon als vrouw zijn. Dan doe je gewoon je, je, je, je ja, voet ja. op je knie. Op je andere knie. En dan geef je zo het kind de borst. Zou dat, zou dat nou groot worden als ze een kind krijgt? Ja. Dat, dat er ik... melkklieren komen. Ja. Dat je een hele grote teen krijgt. En dan neem je gewoon twee van die stokken. Ja. Van die krukken. En dan loop je daarop. En dan hou je, je ene been naar achter. En dan loopt het kind vanzelf achter je aan. Weet je Handig. Ja, handig zeg. Ach, die fantasie van jou gewoon. Het is echt een bizar ook gewoon, dames en heren. Excuus daarvoor, het is echt... Uh... Wat vind ik geweldig, deze plaat. Echt fantastisch. Want, hij is al een paar weken uit, maar ik heb het nu pas uh, kunnen kopen op iTunes. Ik nee, koop mijn muziek namelijk, dames en heren. Gewoon op, de, op internet. Alex Claire. Too Closed. Ja, niet, nee, niet te dichtbij. Je moet elkaar een ruiken. dat het spannend wordt. You know I'm not one. Muziek zeg. Ja, ik heb er echt iets mee. Het is echt, is echt is geweldige muziek, dit. Uh, toepak Left op de Radio. En uh, uh, Alex Clare, moet ik even zeggen. Alex Clare en uh, Too Close. Het is, uh, het is bijna alweer tien voor tien. Het is tien voor tien, dames en heren. Ja, het is, het is uh, bijna het ten einde. Op. Het gaat echt heel snel, in het radioprogramma. Ja, het klonk echt net alsof jij een beetje een borrel op had. Maar uh, in Rusland schijnt het dus zo te zijn dat vanaf 1 januari 2013, nou gelukkig hebben ze nog anderhalf jaar, ja. dan is bier volgens de Russische wet geen levensmiddel meer, maar een alcoholische drank. Nou ja, dat was bij ons al jaren zo. Yeah. Maar daardoor kunnen dus ook eisen worden gesteld aan de verkoop. Al dus het Kremlin. Dat klinkt ook zo leuk, hè. Van daar de regels komen van het Kremlin. Maar uh, ja, de gemiddelde alcoholconsumptie in Rusland is dus uh, de hoogste van de wereld. En Korbachev, hè, die had toen de tijd alcohol aan banden gelegd. Maar hierdoor is de illegale vodka stokerij echt helemaal uit de hand gelopen. Ja, die komt heeft het goed aangepakt. En Jelzin heeft het voortgezet. Ja, want het schijnt door dus zelf ook te gebruiken. Rusland, hè, die, heeft, die heeft dus gewoon een grootste alcoholverbruik ter wereld. Een gemiddelde consumptie. Ah, 18 pas. liter Pure alcohol per jaar. Dat is ongeveer 50 flessen wodka voor elke burger, inclusief kinderen ja, en bejaarden. Dus als oh, die, je dus, okay. die kinderen en bejaarden, als je die dus weghaalt, ja? dan zal het 150 liter zijn. Dus dat is gewoon drie flessen in de week. Ja, het zullen nog wel meer zijn hoor. Is een goed punt. Maar dan hebben we het alleen alsof. over de wodka, hè? Ja? ja nou, Pure alcohol, hè? Ja, echt, dat is verschrikkelijk. Waar je wonden mee schoonmaakt. En het werkt ja. natuurlijk, ja, precies. Het, nee, dat, uh... het gaat echt wel diep naar binnen. Ja, en het werkt heel helend. Ja. Dat maar de Russen die hebben volgens mij ook een hele lage uh, gemiddelde leeftijd. mannen, iets van 60 of zo, hooguit. Ja. Terwijl normaal is het deel iets van 78 voor mannen, maar we gaan vooruit. Ja, het gaat de goede kant op. Dat is zeker. Het schijnt nu dat ze er allerlei kliniek hebben voor mensen die verslaafd zijn aan krokodil. En dat is nog heel heftig drugs. Ja, daar krijg je gaten niet uit. Van. Uh, het gaat er niet uit. Ja. En het wordt groen. Het slaat helemaal uit op je botten, geloof ik. Nou, maar hier Zijn daar. Uh, Weet ik niet, moet je even googelen. Ik heb hiernaast nog een ander bericht ook, want we hebben het over drank. Maar Tsjetsjenië wil dus een verbod doen op energiedrankjes. Maar nee. Tsjetsjenië is dus een Russische deelpubliek, hè? deelrepubliek, wat zeg ik nou, publiek? Maar uh, ze willen dus Red Bull en zo verbieden voor jongeren tot 18 jaar, want ze zouden onislamitisch en gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Net als bier, zeggen ze. Dus ja, dus de circa 1,1 miljoen inwoners, ja, die reageren heel verschillend. En de conservatieve juichen het plan toe. Er zit helemaal geen alcohol in. Maar de andere balen, want hij zegt van ja alles wordt aan, aan banden gelegd. En ze vinden zichzelf dat ze een beetje op Dubai beginnen te lijden, Te lijken als dus een verbolgen inwoner. Want in Tsjetsjenië kan alleen s ochtends alcohol worden gekocht. Ja. En de eetgelegenheden zijn tijdens de ramadan. Hè, en die, die is ook al gauw hè. 1 ja. tot en met 29 ja. augustus. Zij is het dicht en vrouwen moeten op publieke plaatsen sluis dragen. Maar nou, je kan onder die sluis wel een heleboel flessen verbergen. Ja, nog even een wijsheid van iemand die echt uh, nou, wel uh, heel veel ervaring had met drinken. Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen die ernstig drinkend diepe onzin zeggen. Ja. Ja, dat is zeker waar. En nou, gaan we dan toch lol maken? Dat gaan we vaak doen. Hoewel Simon K. Michel daarna niet echt veel lol maakte, maar heel diep schreef over het leven natuurlijk. Even de laatste bladjes voor tien uur na tien uur. Gaan we nog door of... Dat is altijd, vraag, altijd weer de vraag. Er staat hier opgenomen. een technisch iemand. Gaan we door? Ja, ja. Of, uh... oh, nee. Er wordt, er ja, wordt uh, ja. vertwijfeld de handjes in de lucht. Geen idee. Nee. We gaan het meemaken. Hij is van de technische dienst. MUZIEK En dit was een tweede single die in Nederland uitgebracht is. En dat gaat goed met het uh, beentje. I'll be around. En dat gaat zeker gebeuren dat ze nog wel een paar keer voorbij komen in het radioprogramma. Ja, we hadden het nog even over... Ja, dit was de eerste week dat uh, Jolan namelijk... Uh... 50 is, is officieel nu een oude vrouw en ze wordt aangesproken met u. Dat je dat weet thuis. Dus je he? kunt mijn voet variëren. Maar als je haar ziet in de kroeg, nou, dan is het wel even anders. <gif> ja? Dan ben je nou toch wel oud gaan wijzen om naar huis te gaan. Ja, dat is waar. Maar ja, gezelligheid kent geen tijd. Ja? En ik ben ergens wel blij dat in sommige kroegen het, het plafond te laag is, anders ga ik weer op de bar dansen, weet je Dat oh. moet je gewoon niet hebben. Oh, dat dan wil is je niet zie meer zien op deze leeftijd. Nee. En, uh, <gif> ja, de uh, familie wil me gewoon, ja, die, je ziet ze naar en dan lopen ze gauw door. Ze willen absoluut niet met mij geassocieerd worden. Maar ja, weet je, ik vind wel... Heb je wel die kussen dan, de paaldansen? Heb je dat wel, uh... Ik heb wel buikdansen gedaan. Oh ja. Oh, maar, maar ik moet ook wel zeggen, weet je... Ik ben 50. Ja. Ik ben 50. Ja. Maar het is wel zo van, ja, uh, hoeveel tijd heb je nog? En ik vind ook, live the life to the fullest. Oh, dat neem het ervan. Is dat echt sinds vorige week is dat echt zo flink uh, ingehakt? Nee, volgens mij heb ik het al vanaf mijn ste <laughs> Oh, oké. Okay. Ja, maar het is gewoon, ja, ik bedoel, je leeft maar zo kort en je bent zo lang dood. Geniet ervan. Je kan zomaar uh, iets ergs gebeuren. Mm, Toch? Ja, Jezus, minder zeg. Ja. Kijk, ja. neem dit bijvoorbeeld. Ja, vertel. Is er is een man in Slowakije? Die heeft kunnen voorkomen dat hij werd vermoord door, door honingbijen in te zetten als wapen. Want hij werd, hij werd aangevallen door een andere man... En uh, hij, woning, uh, hij zat in een tuinhuisje bij het stadje. En het was niet die man met die, uh, met die uh, kip hoor. Nee. Bij het stadje Spisca Nova Ves. Het slachtoffer raakte dus zwaar gewond. Doordat hij aangevallen werd. En uh, hij deed een greep in de bijenkorf. Dan moet je toch wel wanhopig uh, zijn. Yeah. En hij gooide dus gewoon een handvol bijen. paf, Zo in het gezicht van de aanvaller. Hartstikke idee. En uh, ja, het slachtoffer wist ondanks de zwaar verwondingen dus wel weg te komen. En heeft de politie gewaarschuwd. En na uh, het zielingement was een heel hè, Een man met allemaal steken in zijn gezicht. <lacht> ja. Straks de 10 natuurlijk... Goedemorgen! Zo'n Weet je, dat weet, de uh, techniek heeft net geweest. Ze hebben al, al, allerlei goed, ge, uh, goed gekeurd. Dus Vanuit de, uh, Hotel Hoogland, je kan er gezellig een kopje koffie gaan drinken. Ja, dus uh, ga die kant op. CFM biedt alvast excuses aan voor het volgende programma. Ja, dat, dat heb je ook weer natuurlijk. Het zit ook altijd weer aan te komen. En uh, verder hebben we uh, nog even melden dat ja, Nederlanders hebben 7 miljoen euro gedoneerd... voor de hulp aan slachtoffers van de droogte in de horen van Afrika. Dat ja. Is, uh, ja, heb je gedoneerd? Ik heb nog niet gedoneerd. Er is momenteel gebeurd zoveel om me heen... dat ik even moet concentreren, hoor. Oh, ja, ik ben al je al, dat ook niet? Ik ben misschien toch wel heel braaf. Ik heb wel wat gedaan. Ja, oh, hartstikke goed. Ja, maar ik had toch ook zo van... Ja, als je niks doet en het is helemaal weg... dan zeg je, had ik maar wat gedaan. Ja, maar had ik maar Een wat gedaan. Eén grote woestijn. Ja, dat is echt schandalig. Hoor. Nou, um, wat ik wel altijd heb trouwens met Afrika... daar is het leven begonnen ooit, hè? Ja, dat is. En dat komt gewoon me niet op gang ook daar, hè? Dat is... Ja, dat boeit me wel altijd. Hoe kan dat nooit op gang komen daar? Het blijft een ellende daar. Daar is het begonnen. Maar nou goed, prettige weekend. we elkaar volgende week weer. T Tot volgende week! Patrick Wolf.